Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 86, opgenomen op 17 juni 2013. Hey Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen. So. Hey, leuk dat mensen weer luisteren naar de Deze Week in Tablets podcast. En jij hebt natuurlijk een heleboel tabletnieuws verzameld weer deze week. Dus uh, ik, ben, ik ben wel erg benieuwd, want ik heb uh, vooral uh, uh, me zitten verlekkeren aan uh, allerlei review units en dat soort dingen deze week. Ja, jij blijft aan de gang hè. Het is uh, feesten, feestmaand voor jou, of tenminste feestmaand doen. We zijn al, al een aantal maanden flink aan het reviewen. Um, maar ik heb inderdaad niet stilgezeten, maar, maar, maar het is in vergelijking met de weken ervoor uh, uh, relatief uh, rustig geweest. We hebben natuurlijk de belangrijke dingen gehad, hè. Computex 2013, Apple's WWDC. Uh, en daar zijn natuurlijk de belangrijkste dingen gepresenteerd die we deze maand, uh, waar we deze maand over hebben. Maar wel een aantal uh, dingetjes waar we het nog over kunnen hebben. Apple's WWDC, daar hebben we natuurlijk vorige week over gehad. iOS 7 aangekondigd. En uh, natuurlijk, de belangrijkste features kennen we inmiddels. We weten dat het hele design aangepast is, simpeler, strakker. Uh, zeg het woord nog eens. <laughs> ik kan het nooit uitspreken. Skeomorfism. <laughs> ja, nou, dat is verdwenen. Dus goed, um, vorige week waren we niet helemaal onder de indruk. Hè? Het was een beetje wennen. En ik heb uh, gisteren toevallig de eerste screenshots... Wel via een emulator, uh, zeg maar. Ja, ik wou op... het zeggen, want ik, ik uh, zag uh, het nog niet helemaal als uh, de waarheid, zeg maar. Maar goed. Nou ja, qua features en functies niet, maar ik denk dat we qua, qua design wel ongeveer dat mogen verwachten. Ik verwacht niet dat het heel veel afwijkt van die afbeeldingen. Nee, inderdaad. Is jouw mening daardoor iets aangepast of nog steeds hetzelfde? Uh, door de screenshots van uh, de iPad? ja. Nou, eerlijk gezegd, toen ik ze zag dacht ik: van oh, wacht, hè, dit zou wel niet echt helemaal. Uh, uh, dit is geen echt screenshot zeg maar. Dus ik hoor nu pas ook dat het een emulator is of wat dan ook. Uh, nee, niet, niet, niet direct. Ik heb wel van verschillende plekken gehoord zeg maar. dat mensen die uh, het geïnstalleerd hebben, uh, na 10 minuten zoiets hadden van mij. Nee, uh, ik ben er niet kapot van. Mm -hmm. En dat ze dan drie dagen later op de Twitter en op hun blog zitten van... Nou, het is allemaal leuk en aardig, maar ik wil toch niet meer terug. Ja, precies. Dus, en, en dat is wel heel vaak zo met veranderingen. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, ik, ik ga ervan uit uh, uh, dat er gewoon nog een... Uh, ...waar dingen wel gaan veranderen... ...en of het nou de icoontjes zijn waar we ons eigenlijk... ...dat is het enige waar we ons echt aan ergeren volgens mij. Ja. Um, dat, ja, dat zullen we wel zien. Ja, want op de website van Apple waren... ...daar heb ik niet geplaatst of zo... ...we hebben wel gelezen, inderdaad andere icoontjes opgedoken... ...waardoor we, mensen gingen twijfelen... ...komt er nog verandering in, ja. Ja, maar ik heb dat ook niet helemaal gevolgd... ...maar ik hoorde ook weer... ...van wat ik er wel van heb gezien... ...is dat het misschien oud marketingmateriaal was... ...of nieuw marketingmateriaal... ...goed, dat is er nog allemaal valt maar te bezien. en kijk uiteindelijk um, Apple doet gewoon waar ze zelf zin in hebben. Hè? Dat lijkt me duidelijk. Aan de andere kant, het is ook niet zo dat Apple nog nooit geluisterd heeft naar kritiek of zo. Hè? Mm -hmm. En uh, dat ze uh, eens een beslissing uh, altijd volhouden, zeg maar... En uh, zo was, was er bijvoorbeeld is er geen copy-paste op, uh, op de iPhone en op, op iOS. Nou, daar hebben we vet veel mensen over zitten zeuren. En op een gegeven moment zat het er wel in. Het is niet zo dat ze zoiets hebben van... Oh, wij vinden dat het niet goed is op een mobiel apparaat, dus gaan we het nooit doen. Nee. Uh, dus het geeft in ieder geval... Het zet de deur op een keertje, dat er nog best wel wat veranderingen kunnen komen. En kijk, er zijn een paar dingen die uh, misschien een beetje als excuus uh, klinken, zeg maar. Maar we moeten gewoon niet vergeten dat... Um, het is nog maar een project van zeven maanden oud, zeg maar. Hè. We zijn vijf of zes jaar gewend aan, uh, aan iOS. En in zeven maanden heeft uh, Johnny Ive het helemaal moeten omgooien. Of in ieder geval Johnny Ive en zijn team. Uh, kijk, uh, dit is de nieuwe basis waar we weer de komende jaren op voor gaan, uh, gaan borduren. En uh, kijk, iOS, uh, de eerste versie, zag er ook... Ja, uh, vergeleken met de laatste zes versies zeg maar ook beroerd uit. En dit is zeg maar weer de nieuwe fundering waar ieder jaar of wat even de komende paar jaar weer uh, verfijning in gaat komen. En natuurlijk hopen we op verfijning voordat die online komt zeg maar, voordat die beschikbaar komt. Maar dat lijkt me helemaal niet uitgesloten. Oh nee, zeker ook omdat we, dat is nog ver weg. Hè? We zitten nou nog voor de zomer en na de zomer verschijnt iOS 7 pas. Ja, in de herfst. ja In de herfst zelfs, ja. En we hebben de iPad versie, zoals net al zei, nog niet eens gezien. Dus het is allemaal nog vrij uh, koffiedik kijken, hoor. Ja. Maar, uh, ja. Kijk, uh, uh, kijk, aan de andere kant, uh, we, we zullen het zien inderdaad. En aan de andere kant, uh, mogen we mogen best uh, daar een beetje om lachen en kritiek op hebben. Want Apple is zelf degene die zegt: Oh, we hebben vet veel aandacht voor kleine dingen. La la la la. Nou ja, goed, als het dan ruk is, ja, dan zullen ze het ook horen van uh, ja, zo'n beetje het hele internet op dit moment. Ja. En uh, kijk, uh, ik denk ook dat er. In, in, ik heb van die, van, die, van die posts gezien van mensen die hem net een beetje hebben aangepast om het, hè, zeg maar, wat consistenter te maken. Er is ook niet ultra veel mis mee of zo, weet je wel. Kleine aanpassingen kunnen het al een heel stuk strakker trekken. En. Uh, ja, voor een beta 1 misschien moeten we eigenlijk, en hoe moeilijk het ook is, gewoon eigenlijk ook een klein beetje gedeeld hebben en zeggen van, oh, ja, dat betekent dus ook beta. Want bij uh, voorgaande betas waren dat natuurlijk functies en functionaliteiten. Ja. ja, in dit geval zijn er ook wel nieuwe functies en functionaliteiten toegevoegd. Maar vooral ook een heel groot uh, ja, zijstraatje genomen voor het design. En ja, dat zijn dan dus ook dingen die verfijnd kunnen worden. Ja, oké. Okay. Nou goed, we houden iedereen op de hoogte dus zodra de testversie van de iPad er is. En zoals vorige week aangegeven, gaan wij dan proberen wat dingetjes te installeren, denk ik. Dan ja. Gaan we het zien. Ja, ja goed. Het is, dat is inderdaad iets om over na te denken. Het is altijd een beetje oppassen, hè. Want uiteindelijk is het wel zo dat als je het installeert, dan heb je je eigenlijk aan de regels te houden. Mm -hmm. uh, ik erger me daar soms wel eens een beetje aan, weet je wel. Er zijn een heleboel mensen die zich aan de regels houden en dan vervolgens heb je... ...en een of andere site die zegt, oh kijk, hands-on met dit. Ja, uiteindelijk is dat dus niet de afspraak. Maar goed, uh, hoe, hoe cares uiteindelijk? Wie weet gaan we het gewoon proberen... ...en in ieder geval zouden we het zou ik het proberen te installeren... ...om te zorgen dat als het zover is... ...dat je er in ieder geval over kan zeggen hoe, hoe alles werkt en dat soort dingen. Ja, precies. Uit dat gaan we dus uh, nou, over een maandje of twee, denk ik. Oh, de testreis is eerder, maar goed. IOS uh, 7 over een maandje of twee, drie. Ja, drie denk ik wel. Ja, uh, misschien, zou, het, zou dat kunnen zijn dat het dan officieel gelanceerd wordt in combinatie met nieuwe hardware? Of is dat dan nog weer te vroeg? Nee, dat is bijna altijd zo. Het is volgens mij nog nooit anders geweest zelfs. En ik denk dat dat wel het doel is. En wie weet... Uh, kijk, uh, uh, uh, we hadden het net over, dat is een beetje een excuus, hè, dat het nog maar kort uh, aan gewerkt wordt. Aan ja. de andere kant is Apple wel gewoon zelf degene die... Uh, uh, ze. Uh, ja, schema's maakt, zeg maar. En dus kan je het ook niet echt als excuus gebruiken. Maar kijk tot nu toe denk ik dat gewoon het doel is... om het net zoals altijd gewoon te, tegelijk te lanceren... met een refresh van de iPhone en de iPad. Wat ja. we altijd zo'n beetje in de herfst zien. En dan uh, is iOS 7 in dit geval dan ook uh, beschikbaar. Maar no nogmaals, voor, uh, want je zei net, hè, dat duurt nog wat drie maanden. Dat is bijna dus de helft van de tijd dat er nu al aan gewerkt is. Hè? Er is nu zeven maanden aan gewerkt... Mm -hmm. en er is nog drie maanden. Dus ik bedoel, als je het in die verhouding ziet... is er dus echt nog wel ruimte om hè, te sleutelen aan alles. Ja, precies. Wat ik me wel afvraag... en dat is dan meer voor de gebruikers van een iPhone 4... en een, uh, misschien een iPad 2... Uh, of me Mini dan ook eigenlijk. Uh, gaat dat nog wel soepel draaien? Want ik heb nou natuurlijk uh, gewoon IOS, uh, wat is het? 6. zoveel mm -hmm. op mijn iPhone 4. En uh, ja, dat gaat allemaal toch wel behoorlijk traag uh, inmiddels. En ik las op Twitter berichten van uh, ja, uh, ik heb het op mijn iPhone 4 geïnstalleerd en uh, de, de beta-versie dan. Ja, dat loopt allemaal niet zo lekker. Ja, maar dat, dat is echt de koffiedik kijken. En dat is echt nog een beta-versie. Kijk, uiteindelijk kan ik uh, kan, kan logischerwijs zeggen van... Uh, uh, die eerste grote tests hebben ze gewoon gedaan op de iPhone 5 en op de iPhone 4. Mm -hmm. En alles wat daar omheen nog qua compatibiliteit en aanpassingen wordt gemaakt... om het sneller te maken, mm -hmm. ja, dat staat denk ik allemaal op het, uh, op het tweede vlak. En ik denk dat eerst de eerste iPad nog aan de beurt is uh, voordat ze daaraan toekomen. En ik denk dat dat dus huisdingen zijn die... In de komende beta's zullen veranderen. Aan de andere kant. Ik heb ook een, uh, redelijk veel ervaring met de iP uh, iPhone 4 bijvoorbeeld. Kijk, het is uh, niet per se super langzaam of zo. Het zijn, er zijn wat vertragingen. Maar ja goed, je hebt het ook over hardware van drie jaar oud ondertussen. En ja, zo, zo gaan die dingen. Nee, precies. Maar het was meer mijn vraag. Voor, kijk, Dat het oud is op een gegeven moment geen ondersteuning. Kijk, ik heb al uh, twee jaar ondersteuning. Dus ik heb in principe niks te klagen. Maar het is mijn vraag meer van... Het is niet des Apples, denk ik, om het uh, toe te laten op mijn iPhone 4, uh, wanneer mm -hmm. het niet op 99% soepel draait. Ja, ik denk dat dat dus... Uh, uh, kijk, ik, ik zie ze niet zo heel snel terugkomen op een beslissing dat het niet voor de iPhone 4 komt. Maar mocht blijken dat nadat al die betas zijn geweest hè, en dat alles is dus geprobeerd, zeg maar, en dat het dus echt niet soepel draait. Maar dat is echt nu nog echt te vroeg om te zeggen, ja, want de mensen moeten niet zeiken over de eerste beta. Dat probeer mm -hmm. ik echt heel vaak te herhalen. Uh, ja, dan zullen ze misschien wel zeggen... Oké, okay, ja, jammer de bammer. We kunnen dat to toch niet aanbieden op de, op de iPhone 4. En ja, ik denk dat het uh, een grote kans is dat je... Uh, als het in september uh, gelanceerd wordt... En je legt die ervaring naast de 5S met je iPhone 4... Ja, dan, oh, dat is ja. de 5S die vier generaties nieuwer is, zeg maar. Is sneller. Ja, dat, dat zou ongetwijfeld zo zijn. Ja, precies. Oké, okay, goed. Daar hebben we het dan wel weer over. Um, om even naar de, uh, de concurrentie te gaan. Ja, concurrentie... Uh... Google met de Nexus 7, want daar praten we ook al een weken of maanden over. Wanneer komt u opvolger voor de Nexus 7? De vorige Nexus 7 werd volgens mij in juni of juli vorig jaar gepresenteerd. Dat was in september te koop in Nederland. Um, er gaan al, al dus zoals ik net zei, uh, maanden geruchten. En uh, dit weekend, of eigenlijk vrijdag. Is waarschijnlijk het meeste van de tablet al bekend geworden. We weten natuurlijk al, 7-1 wordt er Aces geproduceerd. Nou, het apparaat draait op een Qualcomm Snapdragon een 600-quad-core processor. Die is afgelopen januari gepresenteerd. Uh, dat beschikt over alle uh, sensoren en, en, en draadloze communicatiedingetjes die je maar kunt wensen: Bluetooth, wifi, 4G, uh, 3G, LT, uh, 4G LTE, 3G. Eh, misschien uh, nog wel een paar extra hè? want ik denk dat dat een beetje, de, de, dat, dat een beetje die die messages van Larry Page hè uh -huh. van uh, de, de Google Experience phones hè? de Nexus uh, apparaten zeg maar. Ik denk dat er een grote kans van is dat daar allerlei andere barometers en weet ik voor allerlei oh, ja, ja. dingen in zitten. Ja, dat is maar net. Uh, oh, oh, ze moeten natuurlijk wel. Het is, het is een afweging van uh, wat zijn de uh, wat is de meerprijs of de, Ja, exact, exact. Het moet natuurlijk wel een relatief goedkoop apparaat blijven. Ze ja, van, van alle Nexus-producten is de Nexus 7, zeg maar wel, uh, uh, ja, low-end is niet het juiste woord, hè? maar degene die uh, voor, de, voor de massa moet zijn en voor Precies. een heleboel mensen betaalbaar moet zijn. Ja. Nou goed, de, die is bij de FCC opgedoken uh, afgelopen week en de dag later bij de Bluetooth Special Interest Group, dat is zeg maar een organisatie die Bluetooth-certificaten uitdeelt. En daar verscheen ook de eerste foto. Ja, wat, wat zien we daarop? Een iets andere vorm dan de huidige Nexus 7. En voor de rest gewoon een zwarte, zwarte voorzijde met de camera erop. Dus er zit in ieder geval een camera op de voorzijde. Nee. Um, ja, het apparaat gaat, dat is niet bevestigd. Maar het gaat waarschijnlijk beschikken over een hoge resolutie display van 1920 bij 1200 pixels. Nou ja, voor 7 inch dat zien we nog niet zoveel. Ik kan me niet eens herinneren dat we het al gezien hebben. Nee, dus uh, daar ben ik wel benieuwd naar. En als we de geruchten mogen geloven, wordt die volgende maand gelanceerd. Uh, in combinatie met Android 4.3 Jelly Bean, waar we ook nog steeds niks officieel van gehoord hebben. Uh, en voor een prijs van 229 dollar. Dat zou 30 dollar meer zijn dan het huidige model. Maar oh. als je kijkt naar specificaties en wat de concurrentie momenteel doet met 7 inch tablets, is dat nog niet eens. En dan heb je ook al kans dat het begint bij 32 gigabyte denk ik? Ja, ik denk niet dat Google meteen die stap maakt. Vorige keer hadden ze natuurlijk 8, 16 en daarna ging ze naar 32. Ik denk dat oh, ja, ze ja, inderdaad ja. 16, 32 doen. Dat ze 8 links laten liggen. Tenminste ja, zo. dat bedoel ik misschien. Ja, ja. Misschien staat het wel, ja. Lijkt, lijkt me een logische stap, maar goed, ik weet het niet. Um, maar nogmaals, het is allemaal nog niet bevestigd. Waarschijnlijk volgende maand gepresenteerd. Maar Google heeft naar mijn weten nog geen evenement aangekondigd. En het lijkt mij dat ze daar wel iets speciaals voor inplannen. Uh, want we verwachten natuurlijk ook nog volgens mij een nieuwe Nexus smartphone van LG. Dacht van ik. Motorola ook hè, de Motorola X. Moto X, van. ja. ja. Dus, uh, nou, dat gaan we zien. De X7 is dus de opvolger, komt eraan. Maar waarschijnlijk dus ook niet voor de herfst in Nederland te koop. Waaruit? Uh, reviews, daar hadden we het net in het begin al over. Jij hebt een aantal mooie dingen uh, mogen testen weer. Eentje die we vorige week al geplaatst hebben. Dat was een e-reader een, een van onze... Ik weet, hebben we eerder een e-reader getest? Uh, weet ik niet. Ik, ik, ik heb zelf koop ik e-readers omdat ik graag lees. dus uh, ik kan me niet echt herinneren. ik weet wel dat ik ze heb liggen zeg maar, maar ja. of we het daarover gepubliceerd hebben volgens mij niet. volgens mij ook niet. nou goed onze eerste uh, officiële e-reader en dan gelijk een ook een premium model de Kobo Aura HD. ja, um, kijk uiteindelijk uh, de vies is altijd hetzelfde. lees gewoon een review uh, op Tablets Magazine en uh, check het filmpje wat daarbij hoort. Maar ja, het is een uh, apparaat van 180 euro... en ik denk dat dat in principe al uh, genoeg schifting moet maken... tussen mensen die echt graag lezen... En mensen die zeggen van, oh, ik wil wel lezen op een, op een, op een tablet. Mm -hmm. uh, als het gaat om mensen die graag lezen en uh, ja, dat als een hobby zien of wat dan ook. Uh, ja, dan is de Aura HD toch echt wel een interessant apparaat. Het zit gewoon een hoge resolutie scherm op. Dat is een beetje gek om te zeggen over een e ink scherm. Maar ook dat werkt met uh, resoluties hè, natuurlijk. Ja. En uh, ja, daardoor is die tekst gewoon heel erg scherp. Um, en dat wordt nog eens een keer versterkt door... Die achtergrondverlichting. We hebben dat al wel eens over gehad bij de Paper Light of zo. Paperweight. Hoe heet dat ding ook weer van Kindle? Ja, Paper. Paper. Nooit iets, ja. Ja, Paperweight of zo. Uh, dat is een, een techniek dat het niet echt per se een lamp achter dat scherm zit te schijnen, maar een soort gloed over het scherm heen legt. En uh, waardoor zeg maar de achtergrond in plaats van grijs-groenig, wit wordt hè? en dus lichter wordt en dat je ook in het donker kan lezen. Ja. En uh, dat heeft ook als resultaat dat het uh, contrast weer veel hoger is tussen de letters en de achtergrond. Dus ook overdag heb ik wel de achtergrondverlichting uh, wel laag of soms wat hoger, maar aangehad om gewoon nog meer contrast te, te creëren. En het is een touchscreen uh, e-reader, um, dus je swipe of je type-tap tap op het scherm om uh, de navigatie te doen of door ...bladeren door je boek en dat soort dingen. En het is op zich een uh, heel erg fijn apparaat... ...om op te lezen. Ik heb ondertussen vijf boeken... Op, uh, de, de ...doorheen gedrukt, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, kijk... Uh, ...uiteindelijk... Uh, ...merkte ik dat mijn Kindle... Uh, ...oude Kindle, zeg maar Kindle Keyboard... ...ik weet niet hoe die precies heet, drie volgens mij... ...die werd op een gegeven moment gewoon... Uh, ...ja, bleef hij een beetje liggen op mijn bureau of beneden... ...en dan pakte ik uh, rustig de PhonePad of de iPad mini of wat dan ook... ...gewoon omdat het verschil tussen die twee schermen... ...ondanks dat die andere e-inkt is... ...gewoon niet enorm was... ...dat het de moeite waard was om, om te lopen, zeg maar... ...om een boekenlezer op te halen... Ja. ...terwijl de Kobo Aura HD... De, die, ...daar loop ik dus voor naar boven om hem op te halen... ...op het moment dat ik wil lezen... ...of naar beneden of andersom, whatever... Ja. ...en het is dus echt een heel erg fijne leeservaring... Uh, hij is Zo ook wel flink groter dan de gemiddelde Ierieder, of niet? Hmm. Of hij, is uh... wat, hij is wat vierkanter, zeg maar. Dus hij is wat breder. Dus er past wat meer tekst zeg maar, in de breedte. Huh? Uh, maar hij is niet flink groter. Hij, kijk, dit is geen super dun, licht, uh, strak apparaat. Ja, strak zou je kunnen zeggen, omdat het een paar designelementen hebben met wat hoeken en dat soort dingen. Dat je zegt, nou, oké, okay, je kan het strak noemen. Nou, daar ben ik allemaal niet kapot van. Uh, ook het type plastic wat gebruikt is, dat had voor mij uh, zomaar anders mogen zijn. Want ook dat, ja. Niet enthousiast over of zo. Aan de andere kant, het gaat natuurlijk om die leeservaring. En het enige wat daar dan nadeel is, vind ik, is dat uh, een touchscreen... Ik heb het in de review en in het filmpje gezegd. Uh, als je een touchscreen moet besturen, dan blijft je vinger in de buurt van het scherm. En als je vinger in de buurt van het scherm is, dan raak je het ook wel sprongelijk aan. Op het moment dat je gaat zitten of de andere kant op kijkt en je, je hand een beetje aantrekt of whatever, weet je mm. En dan blader je soms uh, de verkeerde kant uit of uh, onbedoeld. En dat is dan het nadeel. Ik had graag gewoon uh, naast dat touchscreen gewoon knoppen gehad, uh, want dat vind ik gewoon een heel erg fijne ervaring om, om te lezen. Bijvoorbeeld op de phonepad, als ik daar boeken op lees, dan gebruik ik de volumebuttons. Ja. Dan heb ik hem in mijn rechterhand en dan, dan druk ik mijn, ja, mijn wijsvinger of zo op de volumebutton en dan blader ik op die manier zeg maar, naar de volgende pagina. Mm -hmm. Uh, maar goed, de Kobo uh, e-reader store zit uh, geïntegreerd. Uh, reading live. Hè, dat hebben we in verschillende app reviews en verschillende producten hebben dat al voorbij zien komen. Uh, dan krijg je wat, uh, ja, hoe noem je dat, stickers, wat even, badges uh, als je kan lezen of zo. En, en uh, wat ben, heb je alle badges al verzameld? Nou, sommige moet je Facebook voor gebruiken hè, en dan, dan ja. kan het niet, zeg maar. Maar van de 23 heb ik er volgens mij ondertussen 20 of zo. Ja, dit is het zo van als je vijf keer leest tussen twaalf uur en twee uur s'nachts of zo, weet je wel. Dan ben je een nightrider of whatever. En als je, <laughs> uh, als je tijdens de lunch gelezen hebt, dus tussen twaalf en twee uur s'middags... dan uh, moet je vijf keer gelezen hebben en dan, oh, dan ben, je, ben je goed of zo. Of uh, als je een keer het boek niet weg kan leggen, dat heb ik een keer gehad. Want dan denk je, ik, was aan het lezen en ik wou weten wat er ging gebeuren natuurlijk. Dus dan blijf je doorlezen. En als je dan echt een onwijze uh, sessie boekt, zeg maar... dan zeggen ze, oh, je kan het boek niet wegleggen. Oh, ja, leuk. Nou, ja dat, dat soort dingen. Nice, oké. Okay. Nou, top. Lees de review, zou ik zeggen. Staat online, natuurlijk. Um, een preview, want hij staat nog niet online, deze review, van de HP Slate 7. En volgens mij zijn we de of een van de eerste in Nederland. Dus alle Nederlanders zijn benieuwd. Trommelgeroffel, wat is je oordeel? Don't buy. Don't buy. <laughs> nee, sorry, maar nee. Nee, uh, ik, goed, ja, ik, weet je, het is, ik doe echt heel erg mijn best tegenwoordig. Uh, en uh, altijd wel. Maar iedereen probeert beter te worden, zeg maar, in zijn reviews en dat soort dingen, of in de dingen die je doet. En ik probeer echt goed rekening te houden met prijzen van dingen. Hè? Van god, dit is goedkoop, dus moet ik die lat ook niet al te hoog proberen te leggen. Ja. Aan de andere kant. ik. Dat heb ik al zo vaker gezegd. Er is wel een lat waar je gewoon overheen moet komen. Voordat ik zeg van. Uh, dit is je geld waard. En ik denk niet dat uh, de HP Slate 7. Daar overheen komt. En dat komt vooral door het scherm. Het scherm is gewoon niet goed genoeg vind ik. Uh, het is niet zo dat het scherm niet bruikbaar is of zo. Ik hey, bedoel het werkt wel of zo. En je kan er ook uh, echt wel op internet of wat dan ook. Alleen het heeft gewoon te veel kleine irritaties. Wat mij betreft. Om te zeggen van Goh, voor 170 euro of 160 euro. Is dit een uh, apparaat die je moet overwegen, vooral omdat er tegenwoordig gewoon genoeg opties zijn die uh, ook goedkoop zijn. Uh, hier, regelmatig krijg ik in e-mail een aanbieding van de Nexus 7, of het nou 8 of 16 gigabyte is, uh, voor he, 170 euro of 190 euro, of uh, uh, ik heb Kobo Arc aanbiedingen voorbij zien komen, de HD7 of hoe noem je dat zo'n ding? Mm -hmm. ...van Asus, die komt er ook aan. Dat schijnt ook een echt heel goedkoop apparaat te worden. En zo zijn er verschillende opties... ...die ongeveer in dezelfde prijsklasse zitten... ...die gewoon veel meer waard voor je, voor je geld bieden... ...waar voor je geld bieden. En uh, hoewel je dus misschien soms wat langer zult moeten wachten... ...om de hun te hunten, zeg maar, naar een goede aanbieding... Mm -hmm. uh, ...denk ik dat je aan dat soort apparaten gewoon een heleboel meer hebt. En de resolutie van 1024 x 600 is gewoon... Uh, ja, dat begint gewoon ouderwets aan te voelen. En zeker op het scherm van HP, wat geen IPS-panel is, maar een of andere Fields firing switch, whatever de naam heeft meegekregen, wat geen enkel effect heeft, want het is gewoon een rukscherm. Maar... Uh ja, dat, dat, dat, dat werkt gewoon niet. En ook nog een beetje raar is, als ik hem naast de phonepad bijvoorbeeld leg, is hij net iets langer dan dat hij breed is in verhouding, zeg maar, met die phonepad En dat betekent ook dat die aspect ratio dus een klein beetje anders is. Nou, ik heb dat even uitgedokterd en zo, en ook gekeken he, op andere plekken van mensen die er echt goed in zijn om dat soort dingen helemaal uit te dokteren. En wat blijkt nou, dat klopt inderdaad, he, die aspect ratio is iets anders. En in plaats van dat je zegt van, oké, okay, hij is dus, laten we het een centimeter, het is geen centimeter maar laten we het een centimeter langer noemen. Dat je zegt, oké, okay, in een centimeter passen eh, pixels per inch, whatever, passen 30 pixels meer. Nee, ja. de HP heeft gekozen om gewoon die, die, die pixels net een beetje langer te maken. Zodat ja. ze niet meer pixels hoeven te gebruiken. En daardoor heb je net een klein beetje vertekening in de interface. En dat betekent dus dat de ronde elementen een beetje ovaal zijn geworden. Maar ik, ik, ik snap het waarom niet. Nee. Waarom niet nou, gewoon dezelfde aspect ratio als een ander tablet? Ja, ik heb geen idee. Misschien was deze de scherm in de aanbieding of zo? Of, uh... ja, precies. Laat me bij de kruisvat <laughs> wat langer dan driehonderd. Ja. ja, nee, maar dat is serieus. Dat weet ik dus, dus niet. En het ja. is gewoon echt... Uh, kijk, het is ook niet zo dat als je nog nooit een andere tablet in je handen hebt gehad of zo... dat dit ding onacceptabel is of wat dan ook. Maar goed, uh, nogmaals, uiteindelijk... Uh, maken maar wij het is vooral de... dus het display, toch? De, want de prestaties zijn redelijk oké. Okay. No, oké okay, gewoon. Ja, gewoon gemiddeld, oké. Okay. Ja, nee, niet speciaal mis mee. Maar ook niet zo bijzonder dat het uh, uh, het scherm compenseert. Of, en, het, en zo moet je dat dan zien. Hè? Ik, ik ben wel van, van God, uh, je kan best een nadeel hebben in je tablet. Alleen dan moet het gecompenseerd worden door, door andere zaken. Maar het batterijleven is niet zo goed dat het compenseert. Uh, design is oké, okay, voelt stevig aan. Het is strak en zo, maar het is niet dun en licht. Dus het compenseert wat mij betreft niet genoeg. Ja, er zitten twee camera's op. Maar hoe de fuck cares als die camera's een VGA-camera aan de voorkant is... en een 3 megapixel-camera aan de achterkant? Ja. Ik bedoel, come on... De, de, heeft geen, geen, geen, geen enkele waarde, zeg maar, om te compenseren voor, die, voor dat scherm. En nee, ik weet dat het niet leuk is uh, om, om negatief te zijn over een apparaat. Alleen uh, gelukkig hebben we de laatste tijd niet vaak meer hoeven doen. Maar dit, dit, dit apparaat uh, is een wat mij betreft een duidelijke uh, afrader. En uh, Nogmaals, als hij 80 euro zou geweest zijn, dan had ik er weer dubbel lang over na moeten denken. En laten we wel weten, dit ding komt over een paar maanden in de aanbieding, want niemand gaat het ding kopen. Uh, dus dan uh, kan, je er misschien, uh, kan je er misschien nog eens een keer over nadenken. Maar voor nu, voor 160, 70 euro, uh, hunt gewoon naar een betere aanbieding. Er is echt wel wat beter te krijgen. En, en la, mijn laatste vraag erover, want dat vroeg ik me nog af. Dat Beats Audio, is dat echt een toegevoegde waarde? Daar lees ik allemaal dingen over van wauw, mm. maar... Mm, ja, nou, ik ben geen audiofiel, maar... Uh, niet voor de speakers. Nou, het is een voor ja, je koptelefoon volgens mij. Ja, dat wou ik zeggen. Het is een aanpassing voor je koptelefoon. Nou heb ik niet van die achtelijk dure Beats oordopjes. Uh, maar ik heb het wel met oordopjes en met uh, Sony headphone en met mijn Apple oordopjes. En uh, Ik heb verschillende dingen geprobeerd. En dan kan je inderdaad drie settings kiezen. En ja, je hoort verschil. Uh, een dikke 7 inch of, uh, tablet is wat mij betreft niet een mp3 speler. En uh, het heeft in dat opzicht het dus wel iets van toegevoegde waarde, maar lang niet genoeg om dat opeens die tablet super interessant te maken. Hm. Oké. Okay. En wie weet, hè? ik bedoel, zoals bij iedere tablet review, er zijn altijd vier mensen, ik noem het altijd vier, misschien zijn het er wel drie in dit geval, mensen die zoveel uh, waarde hechten aan muziek of aan uh, whatever, zo'n ding, dat ze zeggen: Oké, okay, voor mij is dit, door die beats, is het de moeite waard. Maar ik kan me niet voorstellen wie dat zijn, zeg maar. Oké. Okay. Uh, wat hebben we nog meer? Je hebt nog één dingetje. Even kort, een eerste indruk dan doen. Want dat zullen we hem volgende week uitgebreid behandelen. Uh, je hebt nog een convertible liggen. Ehm. Uh, het kleine broertje van het apparaat dat ik al een keer bekeken heb... dat was de Lenovo id Yoga 13. En yoga in de zin van uh, je kunt er allerhande toeren mee uithalen... om het apparaat in verschillende standen te zetten. Ik was toen aardig onder de indruk, maar dat apparaat was 13-inch... met een processor en volledige Windows 8. Je hebt en 1200 uh, euro of zo, 1300 euro? Precies, en een stuk duurder. En je hebt de RT-versie met de Atom, volgens mij... Nee, een Tech H3. Tech 3 ja. Dega 3 processor, 1,6 gigahertz of zo heet dat. Ja. Uh, 2 gigabyte RAM-geheugen, 64 gigabyte harde schijfie of whatever. Um, en dus inderdaad Windows RT. En dat ding heb ik nu een paar dagen en dat begint te rappen mijn favoriete Windows-product te worden wat ik tot nu toe heb gebruikt. Ondanks dat het uh, dus een Windows RT-machine is en dat je dus niet uh, software kan installeren in de desktop-omgeving. Um, ik... Ik ben heel erg onder de indruk van het apparaat gewoon... omdat hij heel erg goed aanvoelt, zeg maar. De Lenovo staat er ook om bekend dat ze fijne toetsenborden hebben. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar ook de structuur van de, van de buitenkant en de binnenkant... is een soort leerachtige structuur, zeg maar. Die palmrest en dat soort dingen. Ja. Uh, de toetsen hebben een goede travel. Uh, en de prestaties, dat zijn de dingen die ik de komende week... nog wat meer onder de loep moet nemen. Het is niet super snel En daardoor weet ik dus niet hoe lang die in de toekomst mee kan blijven gaan, zeg maar. Maar zoals het nu staat, is het echt een heel erg fijne machine. En de uh, duur is echt gestoord. Ik bedoel, ik zat naar die Apple uh, uh, keynote te kijken. En wow, uh, de, hoe heet het uh, MacBook Air gaat 12 uur mee. En dat is gewoon echt een, een massive prestatie. Nou, deze gaat dus ook gewoon 12 uur mee. Okay. En uh, ja. Natuurlijk is het geen echte computer hè, of whatever, geen Windows 8 computer. Maar Word, Excel, zoals je weet en dat soort dingen. Dat zit allemaal voor geïnstalleerd. Uh, uh, browsen en dat soort dingen kan ook in de desktopomgeving Voor, voor om wat nodig zijn is het, Werkt het gewoon heel erg goed En um, Een andere observatie uh, Wat ik tot nu toe heb is dat ik die convertibles, hè, waar je dat ding los kan Trekken van het toetsenbord mm -hmm. Heb ik altijd gezegd van nou, ik gebruik het niet zo heel erg Veel als tablet Okay. En uh, dat, dat heb ik heel vaak gezegd, hè? Van, ja, dat, krijg je, dat is gewoon niet handig, want Windows is gewoon handiger op het moment dat je toetsenbord erbij gebruikt. Ik moet zeggen, deze heb ik al een paar keer omgeklapt om even op de bank of op bed eventjes gewoon te internetten, zeg maar, als in tabletvorm. Dat het toetsenbord dus achter het scherm is geklapt. Mm -hmm. En ik ben er dus achter gekomen dat ik dat handig vind, omdat uh, je hem dus niet los hoeft te trekken en dus dat toetsenbord ergens weg hoeft te leggen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus op het moment dat je nu in de trein zit... en je hebt wat minder ruimte en je wil gewoon even internetten... dan kan je hem omklappen en heb je hem op schoot... neemt hij gewoon net zoveel ruimte in als een dunnere tablet. Want uiteindelijk, hè, niemand zit bij je op schoot... dus daar, daar hoef je geen ruimte op te geven. Um, en kan je dat ding als tablet gebruiken. Maar zo is het zwaar, dan, of niet? Het is geen lichte tablet, nee. Maar wat ik wil zeggen is dat je dus... Uh, dat met een HP, whatever, Envy... dat je dus als je hem als tablet gaat gebruiken... dan moet je... De toetsen moet ergens opbergen. Ja. In je tas of op, naast je neerleggen. En dat is gewoon meer werk, zeg maar. Mm -hmm. En in dit geval vind ik dus die form factor ook wel heel erg interessant. Die hintjes goed geregeld. Ja, het is echt een indrukwekkend apparaatje tot nu toe, vind ik. Okay. Ja, zo goed... Uh kost volgens mij 500 euro, 500 of 600 euro. Dus, uh... Ja, ik heb gekeken wel beslist en zo. Want uh, nogmaals, ik was er zo van onder de indruk dat ik dacht van... Mm, I like it. Uh, ze zijn voor 500 euro te koop als het gaat om ex-demo modellen van, van, van plekken. Maar je okay, moet er ongeveer okay. op 550 rekenen volgens mij. Oké, okay, nou goed, oh, tussen de 500 en de 600. Nog steeds geen verkeerde prijs. Oké, okay, ik ben benieuwd. Uh, volgende week of uh, deze week misschien uh, kunnen jullie de review verwachten. Eh... Uh, Waar we geen review van kunnen verwachten, dat is uh, de Huawei MediaPad 10 link. En waarom niet? <laughs> Omdat te... we er niet aan gaan beginnen. Want oh. het apparaat draait nog op Android 7.0 Ice Cream Sandwich. En uh, daar gaat het al fout. Uh, en dat is gewoon onze nieuwe regel hoor, oprotten met die zooi. Uh, nou ja, uh, er zijn een aantal redenen waarom het mij niet verstandig lijkt om dit te testen. Uh, uh, ja, ik ben er niet op tegen hoor. Nee, nee goed, uh, maar ten eerste... Uh, Huawei geeft sowieso maar weinig uh, demo-modellen, dus dat, die komt sowieso niet langs. Uh, MediaPad 10 Link is dus afgelopen week geïntroduceerd, of in ieder geval, ik weet dat die gaat komen. Uh, 10,1 inch tablet, 1280, 800 pixels, quad-core processor van uh, Huawei zelf, uh, K3V2 volgens mij, 1 uh, GB werkgeheugen. Uh, dus dat zit allemaal wel oké, okay. dat zit wel, is, is niet meer dan normaal op dit moment. Maar goed, het apparaat draait dus op Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Uh, wat ik uit alle informatie kan halen. En zelfs Huawei zelf uh, heeft me dat toegema toegemaild. Dus uh, dat snap ik echt helemaal niet. Want dat is, dat, dat is toch inmiddels al weer twee jaar oud. En uh, daar kun je niet meer mee wegkomen. En uh, mijn adv advies nu is dan ook al zeker van ga er niet voor. Tenzij er een update beschikbaar is. Want uh, je kan zeggen van ja Android 4.0 is toch ook geoptimaliseerd voor tablets. Ja dat klopt. Qua uiterlijk. Maar qua prestaties kan ik me nog herinneren dat wij heel veel gefrustreerde momenten hadden... tijdens reviews van uh, tablets uh, anderhalf tot twee jaar geleden. En ja, dat wil ik gewoon niemand aanraden. Oh. Is er iets bijzonders aan dat ding? Ja, er zit standaard 4G op. Oké. Okay. Dus dat heb je dan weer wel. En dat gaat 329 euro kosten. Ook niet één van de duurdere tablets, maar de meeste 101 inch tablets zijn momenteel al 299 of 300 euro. Dus heel veel concurrentie op dat vlak... Stel, hoe komt nog met een update... dan uh, kunnen we hem gaan testen. Dan is hij misschien wel interessant. Als daar uh, dan voor die prijs ook nog 4G op zit... dan uh, is er voor sommige mensen wellicht een oplossing... maar voorlopig kun beter betere links uitleggen. Ja, en over prijzen, hè? ik weet dat het heel lastig is... maar er is altijd een soort, soort grijs margegebied... van als hij 330 euro kost... moet je dan die 360 euro willen uitgeven... voor een veel betere tablet. Ja. En, uh, hetzelfde dus net met die... Met de, hoe heet het ding ook weer, de Nexus. Nee, de... Kindle 7, de HP 7, Sleet 7. Mm. Uh, ik weet dat het lastig is altijd om het zo te vertellen... maar inderdaad, er zit een soort margegebied... dus ik denk inderdaad dat die mediapad uh, tot nu toe gewoon nog eventjes een uh, beetje links uh, mag uh, laten liggen. Zeg. Ja, Oké, okay, um, volgende week gaan we het denk ik even hebben over de Microsoft Build Conferentie. Dat wilde ik deze week doen, maar dat gaat pas volgende week woensdag van start. Dus we hebben nog een weekje om daar uh, op te broeden. Uh, dat is natuurlijk de, de, de ontwikkelaars-developers-conferentie van Microsoft... waarin waar Windows 8.1 getoond gaat worden. Waar we overigens het meeste al van gezien hebben. Um, maar goed, dan wordt ook de testversie van Windows 8.1 gelanceerd. Daar hebben we het volgende week over. En uh, dan kijken we dan... Uh, ...vast er ook wel uit naar de zomer. Ja, inderdaad. Kijk, er gaat er hopelijk een tijdje komen weer dat het... ...of niet hopelijk, maar er zal vast weer een tijdje komen... ...dat het allemaal weer een beetje gaat inzakken. De laatste tijd hebben we een hoop nieuws gehad. We hebben natuurlijk via Computex een hoop nieuwe tablets... ...gelanceerd zien worden of aangekondigd zien worden... In de zomer zullen de reviews ongetwijfeld doorgaan. Of in ieder geval, we zullen ons best daarvoor doen. Daar ga ik wel vanuit, ja. En eh, ook eh, nieuwtjes en dat soort dingen. Maar in de zomer biedt ook altijd mogelijkheden om eventjes wat uit te ademen... en bijvoorbeeld wat meer aandacht te, te hebben voor apps en voor, uh, voor accessoires en toepassingen. En de website en, zelf, en, eh, dat we die eens een keer onderhanden handen nemen. Ja, en dus dat uh, kunnen we voor de zomer denk ik wel verwachten... En uh, meteen maar aankondigen, mocht er een keer een weekje zijn dat er geen nieuws is, dan slaan we ook gewoon de podcast maar over. Want het is natuurlijk niet uh, waard om alleen maar te, te zeggen tegen elkaar van, nee, hey, heb jij nieuws? Nee, jij ook niet? was weer in of... Nederland. <laughs> ja, op zich ja. op dit moment wel lekker. <laughs> ja, <precies. laughs> morgen, morgen wordt het tropisch warm. Oh, lekker. Hier. Of overmorgen, je 30 stopt, graden of zo. Het is tropisch warm. Ik heb, uh, heb uh, al ERC uh, alweer even schoongemaakt en uh, gereviseerd. Zodat ik uh, <lacht> dus niet als een of twee, twee dagen per jaar. Ja, muscle, Maar dan nog wel niet als oh, een zweetend hoopje ongeluk zeg maar achter die computer zitten. Dus, oh, ik had uh, trouwens gisteren, heel het zandels, maar een massive blackout hier in de stad. Toen, alles was donker, vijf ja. minuten lang. Lekker voor je. Ik hoop dat het wraak is voor die vieze Italianen die wonnen van de jeugdhelftal. Vuile <laughs> huilies, echt jongen. Echt, echt, ik heb me lopen irriteren, maar goed. Ik, ik geef jou de schuld. Ja, precies. Is goed. Goed, uh, houd .nl in de gaten. Twitter.com slash Tabletsmagazine. Daar vind je linkjes naar het laatste nieuws. En uh, kun je ook Martijn, uh, vooral Martijn zit achter die knoppen, uh, kun je er aanspreken. Ik ben Sam Rijver, op Twitter.com slash samrijver te vinden. En uh, ja, dan zijn we er gewoon volgende week weer. Yes, dat is volgende week.